Het weer, veel zon met maxima van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Mars en Breukelen drie kilometer en verderop bij Vinkenveen nog eens drie. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens... twee kilometer richting Den Haag. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reewek en Zevenhuizen drie kilometer. Dat was een aanreding, alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersing.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 ...van de derde la uur van Softwood op zaterdag... ...met de single van Duran Duran uit de jaren 80. Je hoorde dus Skin Trades. ...voor Zandvoort en de regio. En inderdaad welkom bij het uh, derde uur. Ja. <laughs> ik denk, uh, gaan we gaan hem weer afsluiten... Dit, uh, ...dit uur. Nee, toch? Nee, nee, nee. nee zo is het niet, hè, nee, Jap? Nee, nee, nee, nee. We gaan uh, zo dadelijk... ...ook nog uh, eventjes uh, wat aandacht besteden... ...aan uh, de Masters. Want uh, Willem en ik hadden ook nog een uh, gesprek... Uh, ...met uh, Dennis van der Laar. Onze eigen Zandvoortse Dennis van der Laar... ...die deelnemer is van... Uh, ...de Masters uh, dit weekend. Hij rijdt uh, mee in de Formule 3. En, uh, nou ja... Ja, daar zullen we zo dadelijk uh, wat aandacht aan uh, gaan besteden. En ja, we hebben natuurlijk ook nog uh, wat uh, muziek uh, klaarleggen. Uiteraard vanavond Dancing in the Streets. We hebben er al zin in. Gewoon lekker dansen vanaf half zeven op het Raadhuisplein. En de afsluiter van die avond is in handen van DJ Raimundo. Bekend van de escape in Amsterdam en gewoon een Sanfoortse jongen... die het heel ver geschoten heeft. En dit is een plaatje die een aantal jaren geleden gemaakt is door Reimundo. Lekker dansen dus op de zaterdagmiddag bij CFM. vanavond al gaan daar op het Raadhuisplein. Ik ben er de alleen niet. Ik ben er niet. Waarom ben je er niet? Ik uh, ga mij uh, bezighouden met uh, boeken, vriend. Dus, Oké, okay, uh, jij uh, gaat boeken uh, schrijven. Ja, nou ja, lezen. Boeken lezen. Lezen. Lezen. Le lezen en schrijven. Ja, lezen en dus, schrijven. Dus, uh, jij kan ermee lezen en schrijven, begrijp ik. Ja, maar goed, uh, voor die mensen die er gaan natuurlijk gewoon altijd gaan. Dus. Lekker genieten van DJ Remondo en de andere DJ's die daar vooral van draaien op het uh, Raadhuisplein in Zandvoort. Zodanig gaan we het hebben over de Masters of Formula 3, maar is dit. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 en over het, uh, na het volgende plaatje, dan uh, gaan wij het interview horen wat uh, Willem en Jaap opgenomen hebben met Dennis van der Laar. In en daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. Je hoorde de Londenbeat. en I've been thinking about you. En voor uh, alle mensen die willen weten hoe warm het op dit moment in Zandvoort is. Precies 22,7 graden. CFM Race Radio. pit Report. Ik zie de boodje van Jaap dat, nou uh, opengaan, maar je de, microfoon stond uh, uh, op niet open. Uh, nee, maar heb jij die thermometer dan ook buiten gehangen dan uh, dat, het, uh, dat weten dat het, het 22 is graden is? Het is exact van een uh, weerstation uh, uit Zandvoort. Oh. Digitaal gemeten. Digitaal Jaap gemeten. Jaap ja. uh, Goed. Maakt niet uit. We hebben. Uh, nou je, je kondigt het ook aan. Uh, dat we uh, wat op de, de Masters het een en ander hebben opgenomen. Dus. Ja. Ontkomen we er ook niet aan en we vinden het ook niet meer dan terecht dat hij in de uitzending zit. En dat is onze eigen zandvoortse Dennis van Laar. Want hij doet mee in het uh, grote Formule 3 geweld dit, uh, dit weekend. En we gaan hem aanmoedigen. Ja, het is dus, uh, denk ik ook wel uh, buiten kijf dat we dat ook uh, moeten gaan doen. Uh, Willem en ik hadden uh, gisteren een uh, gesprek uh, met hem en uh, dat gaan we nu uh, uitzenden. RTL Masters of uh, Formule 3 uh. Jarenlang in Zandvoort natuurlijk, ieder jaar in Nederland aan de start, dit jaar ook een jongen uit Zandvoort. Dennis van der Laar, Dennis in Zandvoort wonen en mogen starten in de Masters, dat moet mooi zijn. Ja zeker, het is natuurlijk het mooiste dat er is. Ik ben vanmorgen met mijn fiets naar het circuit gekomen en je slaapt gewoon thuis, je vrienden, familie, ze komen allemaal kijken en dat is natuurlijk heel leuk. En uh, ja, ik heb veel kilometers op deze baan gehad, dus uh, mooi om weer hier te zijn. Ja, is het een voordeel voor je dat je hier veel kilometers hebt liggen? Uh, aan de ene kant wel. Uh, stel het gaat regenen, dan ken ik de lijnen. Maar aan de andere kant uh, kan het ook wel gezien worden als een nadeel. Omdat ik... Uh, zo in mijn hoofd hebben hoe ik deze baan moet rijden en uh, weet waar de grenzen en de limiet liggen. en Nu met deze banden zijn we weer anders en dan moet ik het zelf gaan verleggen. En uh, het is anders dan in mijn hoofd zit. Dus uh, een paar valkuilen waar ik ja, gewoon vanuit andere auto's, uh, ja, de, hoe de lijnen in andere auto's waren, probeer ik ze ook hier. En dat gaat nog niet helemaal goed samen. Je tweede jaar uh, Formule 3, vorig jaar Duits kampioenschap, dit jaar uh, Europees, via jaar Europees. Is er uh, veel verschil in die twee klasses? Ja, zeker. We rijden nu op uh, hankook -banden. en uh, we rijden elke week met 30 auto's. Dus uh, we hebben heel veel competitie. Vergeleken met vorig jaar uh, reden we maar met 10 nieuwe auto's aan de start. Dus, uh, en een paar oudere auto's wat veldopvulling was, maar... Uh, dat is een groot verschil, plus we rijden dit jaar, iedereen heeft dezelfde motor. En uh, vorig jaar, althans uh, dit jaar hebben we Mercedes en Volkswagen, maar er zit niet heel veel verschil tussen. En vorig jaar had je natuurlijk de push-to-pass motor, dus dan kon je een paar keer per ronde drukken om wat extra pk te krijgen. En nu moet je het inhalen echt uh, zelf doen, door later te remmen. Je seizoen uh, tot nu toe, wat pieken en dalen, dat zijn waarschijnlijk ook de leermomenten voor je, vooral uh, de dalen. Ja, natuurlijk. Uh, het is nooit leuk uh, als het slecht gaat. Ook zoals nu in training dat we veertien staan terwijl je toch al het hebt op vijf uh, natuurlijk teleurstellend. Maar uh, je leert er veel van. Je leert natuurlijk meer van wat je fout doet dan wat je goed doet, want dat hoeft niet meer te verbeteren. Dus. Uh, ja, het is niet leuk, maar je leert er veel van. Ja, zo'n evenement als dit, uh, Marsers. ik uh, kan me voorstellen dat toen je klein bent, niet dat je nou zo groot bent, maar als klein uh, mannetje, dat dat toen al indruk maakte op je. Ja, ik zat hier altijd uh, met mijn vader in de duinen te kijken en uh, toen nooit verwachtte dat ik het ooit zelf zou gaan rijden. En nu is uh, het voor het tweede jaar aan de start. Dus uh, uh, ja, natuurlijk veel toeschouwers en Nederlandse fans en het uh, is hartstikke leuk. Cfm, Fabianne Dammers, Dangers. Ja, ja. ja, het was wel heel erg Mooi. bijzonder. Ja, ja, ja. ja. Uh, die dag was al uh, heel erg uh, bijzonder. Als je dan op pad bent. En uh, eerst uh, voor uh, een, uh, een paar... Uh, ja, voor een aantal mensen die wat ouder zijn. En dat je daar ook uh, dan een optreden doet. En dan dit erachteraan. Ja, uh, je hoort ook het geroezemoes een klein beetje op de achtergrond. Maar ze kregen wel de heleboel stil. En dan doe je het uh, naar mijn idee... Uh, niet slecht. En terecht. Ze blijven van harte welkom. Ja, uh, goed. Uh, dat uh, dat uh, zeggende. Lighthouse heet het uh, trouwens. Wij hebben uh, alleen maar een watertoren. Maar in de Muiden hebben ze ook echt een vuurtoren. Dus uh, goed. We gaan uh, weer verder met het uh, verhaal van Dennis uh, van der Laar. Uh, wat uh, Willem en ik uh, gisteren uit uh, zijn mond hebben opgetekend. Uh, Dit seizoen uh, dus wat Willem al zei. Uh, in het eerste gedeelte uh, ja, via uh, Formule 3. Dus het is een Europese kampioenschap. Hoe is het eigenlijk uh, tot dusver gegaan in dat uh, kampioenschap? Ja, met, uh, een beetje met pieken en dalen. Soms zaten we heel goed bij. Uh, waren we snel. Monza, eerste weekend, twee keer top 10. Uh, hockenheim waren we zesde van de dertig. Uh, in Silverstone hadden we een keer top 10. Maar uh, af en toe uh, zitten we ook minder bij. En... Uh, de truc ligt altijd nog in de kwalificatie. Op Branch Hatch uh, kwalificeerde ik maar maar als e of zoiets. En redboring uh, hadden we in de, in de kwalificatie in de motorstuk. Plus uh, was een issue met de banden. En dan start je alle races gewoon achteraan. En uh, althans uh, boven de 20e plek. En uh, dan is het heel moeilijk om weer naar voren te komen. Zeker in de Formula 3 heb je gewoon heel veel downforce wat je verliest als je achter iemand rijdt. En inhalen is niet makkelijk. want Je refereerde op je eigen website uh, Bij de, de race op de Red Bull Ring. Dat was dan uh, de laatste voordat we hier naartoe uh, zijn gegaan. Uh, toen had je het erover van, uh, van ja, uh, de sleutel van alles. Dat ligt uh, toch in de, in de kwalificatie. Ja, zeker. Uh, de kwalificatie is het belangrijkste. Uh, zeker in het Europese 3, drie. Omdat je op uh, vrijdag al je startplek bepaalt voor de alle drie races. Dus in de kwalificatie moet je hard gaan. Anders start je alle drie achteraan en is je weekend eigenlijk al verpest. Ja, wat ik net zei, uh, het inhalen is moeilijk. Je rijdt in een, uh, een luchtgat uh, als je achter iemand zit. Alle lucht wordt weggeblazen door degene voor je. En dan mis je de downforce. Dus uh, om weer verder naar voren te komen is heel moeilijk. En het, zal, het is altijd een beetje een optocht uh, in de race. Uh, iedereen rijdt achter elkaar en wordt niet heel veel ingehaald. Dus, uh, als je de race goed wil eindigen moet je gewoon van voren starten. En dat is, uh, dat is het belangrijkste. Uh, Dan geef je eigenlijk ook meteen aan dat de verschillen uh, onderling heel erg klein zijn. Ja, ik sta nu uh, in de eerste training uh, een seconde eraf. En uh, ik sta 14 of 15. Dus uh, uh, met een paar tiende had ik alweer achter uh, gestaan. Maar... Uh, ja, gaat nieuw. morgen is de kwalificatie en uh, het is goed dat we nu een paar dingen vinden in de auto wat niet werkt en wat wel werkt. Dus, uh, dus uh, we moeten ja. het vanmorgen kunnen oplossen. Ja. Uh, dan is er natuurlijk ook nog, denk ik, voor jou een sparringpartner uh, aanwezig. Ik denk bijvoorbeeld aan een Ringer van de zanden. Doet hij dat nog steeds? Nee, die is er niet meer bij. Die is er niet meer bij? Nee, die... Uh... Wie is het dan nu? Uh, eigenlijk niemand. Ik werk uh, met twee engineers samen. En uh, ja, we komen er samen heel goed uit. Renger heeft me natuurlijk wel heel goed geholpen. Altijd uh, twee jaar geleden toen ik net begon. En uh, ja, ik heb heel veel van hem geleerd. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat... Uh, dat we het zelf denken te kunnen. En dat hij ja, niet meer in een raceweekend van toegevoegde waarde is. En zelf werk ik buiten raceweekenden om nog, uh, nog wel met renger. Bijvoorbeeld uh, karten en uh, fitness. En uh, ik bel wel een paar keer per week met hem gewoon. Uh, hij zit nu zelf ook in Amerika. Hij zit hier met een, uh, in het American Le Mans series met de LMP aan het rijden. En, uh, hij kan ook weer racen, dus uh, dat doe ik natuurlijk ook liever. zij nou ja, begin jaren 80? Ja, zo, ja zeker. Ja, zo, zo, zo. Dit is, die is, denk ik is uh, uit denk ik 1 of 82 uit mijn hoofd. Red hadden we het over een In the Name of Love. Ja, uh, bijzonder is ook de, de plek waar we hem nu draaien. Want uh, goeie goede oude schoolvriend van mij, die woonde echt, nou, Piet Leffertstraat. Dat is, als je hier het straatje doet... Dat zijn de buren. Dat zijn de buren, dus. En wat deed je dan op zaterdagavond? Dan ging je dus met je platenkoffer ging je er naartoe. En deze, die had ik ook geloof ik nog ergens liggen. En, nou, dat draaide je dan gewoon op zaterdagavond op een simpel pick-upje. Voor de mensen die dat thuis niet weten, pick-upje, dat is zo'n... Daar zit een arm op, er zit een naaltje. Wij hebben er nog eentje, keer. Ja, ja, ja. En dan word je af en toen een tik. Nou, dat is uh, een beetje een, een, een, een... Tegenwoordig hebben we MP3, hebben we, hebben we gewoon een afspel afspel, eh, hebben we Spotify, iTunes en noem de hele kleren zo maar op. Maar toen had je nog een plaat spelen. Met lekkige kraken. Opa, opa uh, Goed, we gaan, uh, we gaan naar het derde deel van uh, Dennis uh, van der Laar uh, luisteren, want uh, ja, hij uh, is natuurlijk uh, de Zandvoortse troef in uh, deze dagen bij de Formule 3. Nou, dit weekend dan. Uh, je zegt het al, hè? je hebt al, uh, wel, al wat gereden nu inmiddels. Je weet ongeveer waar je staat. Uh, wanneer ben jij tevreden? Nou, nog lang niet. Uh, <laughs> ik ben pas tevreden als we top 5 staan. En ik denk dat we, dat we rauw kunnen staan. Maar de eerste sessie was gewoon, uh, was gewoon slecht. En ik denk dat we een stuk meer naar voren kunnen en horen te staan. Dus uh, top 5 zou ik tevreden zijn. Ja, je rijdt nu Formule Races uh, nog. Uh, het is de bedoeling uh, daar zo hoog mogelijk in uh, te komen. Daarnaast uh, af en toe test je in een uh, Porsche. Je hebt uh, Races gereden in de Amerika Daytona, 12 of 24, 24 uur. Is dat daarin de achterliggende gedachte van komt de Formule carrière op doodspoor, dan ga ik de overstap maken zo'n richting op? Ja, Formule 1 is gewoon uh, super moeilijk te halen in deze tijd. En. Uh, ik, we hebben altijd als insteek gehad dat, we, dat ik later mijn geld wil verdienen in de race Dus wel naar de, naar de tourwaags toe wil op een gegeven moment. En we zijn van mening dat je in de Formule 3 gewoon een hele goede basis leert. om later in de tourwaags toe te passen. En, uh, afgelopen maandag was ik ook met mijn vader op de Hockenheim. En uh, waren we met een Porsche aan het testen. Vooral hij was aan het rijden. En uh, ik zat er veel naast om, uh, om hem tips te geven. En, uh, en ook natuurlijk zelf gereden. En uh, dan gingen we eigenlijk ook heel hard. Dus uh, ja, ik vind het allebei leuk. Tot nu toe heeft mijn uh, volle focus natuurlijk wel de, de formuleauto's. Maar uh, af en toe uh, in, een, uh, in een Porsche is uh, dus het nooit, nooit slecht. Nee, zeker weten van niet. Dus het zou zomaar kunnen dat we over een paar jaar, als jij denkt van uh, formule kom ik niet hoger op. Dat je hier dan een keer zien met de Duitse Porsche Cup tijdens het DTM weekend. Ook nu, dit jaar, ben je er ook weer met de DTM, toch? Maar dan het Formule 3 nog? Ja, we rijden nog één race uh, op Zandvoort hierna dit jaar. En dat is met uh, Euro Series Formule 3. Het zijn weer uh, andere banden. We rijden weer met, uh, met de vertrouwde Hankoek, waar het hele seizoen op rijden. Dus uh, zullen de tijden ook weer anders zijn, de grip en uh, alles weer anders. Dus uh, in principe is dit een one-off race met de Kumo's. En. Uh, ja daarvoor moet je de auto wel weer totaal anders afstellen in je rijstijl. En uh, dat is wel het moeilijke. En uh, ik denk dat we daar ook wat gemist hebben in de eerste training. Maar uh, komen we komen er wel. Ja, dat geloof ik zonder meer. Eén vraag, Dennis. Wie is voor jou de grote favoriet om de Masters te winnen? Ja, ik denk... Uh... Ik denk dat een goede kans maakt. Hij uh, heeft de race natuurlijk al een keer gewonnen. En hij, uh, Brett Boering heeft hij drie uit de drie races gewonnen. En staat nu tweede in het kampioenschap. Maar Marcello is, is dit weekend niet bij. Dus uh, ik schat hem wel als groot favoriet. Oké okay, Dennis, uh, dankjewel en uh, heel veel succes man. Ja, yes, jullie ook bedankt. Er staat weer op het gezicht van uh, collega Jaap Koper... bij het horen van deze van Tony Esposito. En ah, Galimba ah, de Luna. Ja. Nou, we horen juist het uh, interview wat jullie hebben gehouden... met uh, Dennis van der Laar een van de kanshebber, de enige Nederlandse kanshebber eigenlijk morgen ja. in de Formule 3, hè? Ja, dat is, dat is het enige. Uh, maar, ik uh, ga eventjes uh, met jou even kijken naar wat er uh, zich helemaal heeft afgespeeld uh, vandaag op het uh, circuit. Uh, pakken we van, uh, van autosport.nl want uh, dat is uh, de bron. Dus dat zeg ik er dan ook maar even keurig netjes bij. Het tekst is van René de Boer. Die kennen we natuurlijk ook uh, van, uh, van de DTM. Uh, maar goed, uh, Felix Rosenquist is op dit moment uh, degene die uh, voor uh, de Paul in aanmerking komt voor de 23e editie van de RTL GP Masters. voor de Formule 3. Die morgen dus van start gaat. Maar wist, we kennen hem allemaal. In 2011 was hij de winnaar. En vorig jaar was het Junkadella, die nu in de DTM actief is. Maar de Zweed wist als enige. onder de 1,31 te duiken. En dat is, rond, ja, dat is ronduit goed. Want de baan is erg warm. En dat heeft ook met de omstandigheden te maken buiten. Het is erg droog. En het is ook ja, boven, boven de 20 graden. En dan moet je uh, proberen om zo snel mogelijk een goede tijd neer te zetten. En dat heeft uh, de zweet, of de deen, nee het is volgens mij de zweet, uh, dat ook uh, goed, uh, goed gedaan. Uh, de tweede plek uh, voor voorlopig is uh, Harry Potter. King Nel uit uh, Groot-Brittannië. Hij is uh, tweede geworden. Alex Lin en uh, Emil Bernstorff. Uh, dat zijn uh, mannen die dan op de plekken drie en vier... en waar vinden we dan Dennis van der Laar terug? Die vinden we op uh, plek 13 terug. Nou, dan is er uh, niet alleen dat wat we uh, te bieden hebben... maar er is ook nog uh, een uh, VIA-GT-race. Uh, uh, en ook daar is het een en ander uh, gebeurd. Uh, wel eens gehoord van Sebastian Loeb. Jazeker. De voormalige rallyrijder is dat geweest. Maar hij rijdt tegenwoordig in een McLaren. En dat is dan niet die Formule 1 McLaren, maar een GT wagen. En daarin heeft hij voor de kwalificatierace de pole position veroverd. Hij deed dat voor het team waarvoor hij dan rijdt. Eerste plaats. De tweede plek is voor Andreas Simonsen. Ik weet niet of het dat ook familie is van de man die ook verongelukt is op het circuit van Le Mans. De derde plek is voor Laurens van Toor. Die heeft vroeger nog deel uitgemaakt van het Formule 3-team van Frits van Amersfoort. Alan D is vierde. René Rastas is een bekende. Die heeft bij Porsche in een Porsche Supercup ooit gereden. In het bijprogramma van de DTM. Die is vijfde geworden. En Fabio Onidi die werd zesde in de Superpol-dag vandaag uh, op het uh, circuit van uh, Zandvoort. Nou, dat uh, zijn uh, zo'n beetje de belangrijkste wapenfeiten, als we dan toch ook nog even ander autosportnieuws mogen noemen, want dat vinden we dan ook altijd leuk, want dat is zeker uh, voor, uh, nou doen we dat een beetje geheel in de stijl van Albert Jan, want die, uh, die, uh, die is er nu niet, maar ik weet zeker dat hij uh, dat al had meegenomen. Ja, jij moet zo meteen het gedicht van de week nog doen, uh, hè? Moet ik dat doen? Nou ja, dat, dat moet ik dan even gaan zoeken. Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, de Grand Prix van Duitsland wordt uh, namelijk ook dit weekend gereden, en dat is ook de Reden waarom bijvoorbeeld een man als Sebastian Blekenmolen niet meedoet in de Clio race? Want die doet mee in de Porsche Supercup. Voorafgaand aan die familie race. Uh, ik ga jullie niet langer in spanning ophouden. Maar Lewis Hamilton uh, heeft uh, de tweede pole op rij gescoord. Dat deed hij uh, vorige week of afgelopen weekend. op het uh, circuit van Silverstone deed hij dat ook. Nu doet hij dat weer op uh, de Nürburgring. Hij uh, was uh, de snelste. Uh, hij werd achtervolgd door uh, Sebastian Vettel op uh, plek 2. Mark Webber 3. Uh, en Kimi Raikonen die werd vier. En als uh, dan, uh, Lotus dan toch nog uh, leuk bezig is. Romain Grosjean is uh, nummer vijf. En uh, het leuke is. Dan kan ik weer terug uh, linken naar uh, het circuit van Zandvoort. Die Grosjean die heeft uh, ook nog een A1 GP verleden. En het leuke is dat uh, MP uh, Motorsport. Uh, die heeft een, uh, een aantal van die oude A1 GP's weer opnieuw opgebouwd. Dat noemen ze dan nu de Auto GP. En Tom Cornel die gaat morgen uh, vanaf een uur of half drie, met zo'n uh, auto de baan op... hier uh, op het uh, circuitpark Zandvoort. En hij zal daar dus een uh, demonstratie uh, gaan verzorgen. Dus, uh, t, uh, en hij uh, doet het leuk. Ik, uh, ik heb uh, gehoord uh, uit een van de monden van de mensen van MP Motorsport... dat hij het uh, nog niet verleerd is. Uh, gistermiddag, uh, tijdens uh, ook een, uh, een demonstratie... heeft hij weer wat donuts neerlopen uh, zetten. Dat deed hij uh, bij de Kumo... Uh, bij het uitkomen van de Kumo-bocht... Uh, begin van de Arie-Luijendijk-bocht... en hij deed dat later nog eens aan het uh, begin van de Tarzan-bocht. Dus... Uh, Tom Coronel heeft er in ieder geval zin in om uh, morgen dat uh, nog een keer te laten zien. Maar dan voor een heel groot publiek. De Formule 1, hoe is het met uh, Guido uh, gegaan? Uh, van der Garde is 21ste geworden. Uh, als we dat, uh, dat we nog even bekijken. Uh, de 21 e tijd. Hij is uh, daarmee uh, sneller als uh, Max of Max Chilton van het Marussia uh, team. Zeg ik het goed? Nee, volgens uh, ja, ja, ja, want uh, hij uh, van de Garde rijdt uh, samen met Charles Pieck. Dat is zijn teamgenoot, maar daar is hij uh, langzamer. Uh, want uh, die Charles Pieck die uh, werd negentiende. Uh, Jules Bianchi die genoemd wordt als mogelijke opvolger... van uh, bijvoorbeeld uh, Philippe Massa uh, bij Ferrari uh, werd... 20ste, dus van de garde 21ste. En Chilton werd 22ste. Nou, dat uh, zijn dan uh, de mensen die uh, geïnteresseerd zijn in de Formule 1. Uh, voor, uh, voor morgen zal die weer uh, verreden worden op het uh, circuit van. De nieuwe Heel nou, goed. He? Ja, ja, volgens mij wel. En uh, dan uh, zullen we weten wie daar uh, als sterkste uit uh, gaat komen. Nou, morgen dus Formule 3 en uh, de Via GT-series op het uh, Circuit Park Zandvoort tijdens de Masters. Natuurlijk ook nog uh, allerlei andere. Uh, uh, ja. Dingen die te zien zijn zoals een Formule 4 race. Waarbij Bart van Os uh, dit, deze middag al uh, succesvol is geweest. Marcel Dekker uh, heeft uh, vanmiddag een uh, wedstrijd bij de Clio Cup. Ook morgen te zien. En uh, dat, uh, dat zijn dan een beetje... En de, natuurlijk de Dutch uh, super single... Sieters die ook uh, te zien zijn uh, morgen bij de Masters. Oké, okay, dat wat betreft de autosport, leuk zeg trouwens. Je hoort het circuit op de achtergrond uh, van jou Jacob, uh, ja, ja, voor, uh, ik, ik, ik heb er zoiets van: uh, <laughs> van uh, dit met dit, uh, met dit plaatje moet het er ook wel, uh, wel duidelijk uitkomen. Mario Speedwagon. zijn de boys van de Westlife, hè? Yo, de, de Uptime Girl bij CFM op de zaterdagmiddag. De softwood op zaterdag zit er alweer bijna op, Jaap. Ja. ja, maar we hebben nog twee platen. We hebben er nog twee. Oh, gooi oh, hem, uh, hem, uh, gooi hem maar hem in. Zullen we deze dan bedoelen? Ja, Het is, is een, zo uh, lekker, dies, joh. Het is een cover van een Bondfilm. De laatste wel te verstaan. Het is een tip van uh, onze collega Ruud Jose. Die zegt, nou, die plaat moet ik een keer draaien op de radio. Ah, nou, ja, dat zullen we dan bij deze Peter dan ook Adel. Nou, we gaan luisteren. Hier is Witham Temptation in Skyfall. Je hebt liever Adel, dus... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb liever Adel. Ja, ik vind het wel lekker uit. No, nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik kan het niet eens zijn met uh, Ruud zijn... Uh, nee, nee. nee. Ruud-Jans had hem uh, getipt. Dus ja. nou ja, bij deze toch even gedraaid zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was hem, Ja, Het zit er alweer op voor ons. Gaat snel. Gaat ja. snel. Dank je wel, hè. Dank je. Ja, en heel graag veel plezier morgen op circuit. Ja, voor een deel wel, en daarna ga ik uh, toch nog even kijken of ik er nog wat op muziekgebied uh, nog wat uh, kan doen. Oké. Okay. Ja. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag.